Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Verenigde Naties zeggen dat in Jemen morgen een wapenstilstand van kracht wordt. Die duurt tot het eind van de Ramadan. Het is waarschijnlijk op 17 juli. Alle partijen zouden onvoorwaardelijk met het bestand hebben ingestemd. De gevechtspauze is bedoeld om hulpgoederen naar de noodlijdende bevolking te kunnen brengen. De saudische coalitie heeft beloofd dat de hulpgoederen ongehinderd mogen worden doorgevoerd. Nu wordt de import bijna helemaal geblokkeerd om te voorkomen dat de rebellen worden bevoorraad met wapens. Sinds maart bombarderen Saoedi-Arabië en een aantal bondgenoten de Houthi-rebellen die delen van Jemen in handen hebben.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 De finale bij de vrouwen op het tennistoernooi van Wimbledon gaat tussen de Amerikaanse Serena Williams en Garbine Muguruza uit Spanje. Williams won overtuigend in twee sets van de Russische Sharapova. Muguruza speelde een spannende driezetter tegen de Poolse Radwanska, een partij die bijna twee uur duurde.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 Was dat met de Be Around? Uh, ik zie Koen Brouwer nog met uh, een pak sushi hier uh, binnenkomen zitten. Uh, dat waren de helden van toen. Het is ook alweer uh, dikke jaar geleden dat ze geweest zijn. <laughs> Inmiddels alweer, helemaal goed. Uh, we hebben Jerusa uh, in onze studio. Welkom. Nou, hartstikke bedankt. Uh, ja. Ja, Goedenavond. allemaal. Goedenavond. Uh, want uh, je bent al uh, flink bezig.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 Ben jij bij Giel geweest? Want je bent inmiddels ook bij Giel geweest, hè? Dat klopt, ja. Ja, ja. maar dat was. Uh, dat was tijdens een recordweek. De radio. Uh, toen, uh, toen kwam ik spelen. Uh, toen had ik nog niks uitgebracht. Uh -huh. Maar uh, toen. Uh, uh, had Erik Kortom mij als een soort van cadeautje meegenomen voor, uh, voor Giel. Ja. Om hem nou ja, net als alle andere muzikanten hem er doorheen te sleven, zeg maar. Ja, ja. Dus D ja, dat was, dat was toen met Giel inderdaad. Dat is, dat is, dat is je ook uh, gelukt. En uh, hem natuurlijk ook. Want hij heeft het wereldrecord. Nou, daar kom ik niet eens bij in de buurt, eerlijk gezegd. <laughs> uh, maar goed, uh, daar is jouw, radio jouw landelijke radiodebuut uh, geweest. Denk oh, ik. daar moet ik echt even over nadenken. Of, of, of zijn er toch nog uh, misschien stiekem nog andere 3FM-DJ's die jou hebben uitgenodigd dat wij geen nou, weet van hebben? Nou, ik, um, ik ben bij That's Life geweest voor, tijdens de 90s Request. en ja? En uh, heb ik uh, een song van Depeche Mode gecoverd. Wauw. Ja, dat was heel, dat was heel tof. Oh ja? Samen met mijn, uh, met mijn gitarist Tim huh? van Oudekerk. Um, we zijn. Um,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 Ja. Ja, dan, dan, dan heb je denk ik wel wat mensen opgenoemd. Die er... Maar Frank van der Lende gaat binnenkort naar de dag. Naar de 4, 6 ja. geloof ik. Ja, ja, ja. Want Koen en Sander gaan Ruud de Wild opvolgen. Ja, dat, is, dat zijn de radionerds onder ons. Ja, en ik ben er eentje. Dus ik zoek dat altijd vrijwel uit. Uh, maar goed. Uh, jouw akoestische bijdrage vanavond gaat wezenlijk verschillen. Met datgene wat wij hier al weken lang draaien. Ja. Van Cheryl Lane tot Leeda. Uh, ja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 Tell me what happened to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 Zoiets. ja nou, dat, dat, dat beeld dat krijg ik eh, krijg ik van misschien wel een vakantieliefde, kalverliefde, vlinders in je buik, dat soort dingen.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 The city lights tonight Will you leave the hard time?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 Op 25 juni komen ze hier uh, naar uh, de studio van uh, Alternative FM. Eigenlijk van ZFM Zandwoord, want wij maken onderdeel uit van uh, ZFM zantwoord. En dan uh, zullen de winnaars van de Robbe Akta Award ook hier uh, het een en ander laten horen. Dus dat uh, is wat we uh, in het kort eventjes uh, kunnen vertellen over Bevrijdingspop en over Krakenzeiland.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 Wat over zes weken, want ik denk dat het uh, nog een week of zes is. Ja. Hè? Dus het is uh, mm -hmm. aftellen geblazen. En dan lijkt het me ook dat je heel veel uh, dingen moet doen om... Uh, om het, uh, <laughs> het, uh, het eindproces moet je in de gaten houden. Uh, dan moet je ook <laughs> nog eens kijken van, uh, nou ja... Uh,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 maar hoor. Oké.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 Chauffeuren voor de schoffies, jollende jochies. In de jurk van mama, op haar deftige pumps. Het mooiste prinsesje van de straat.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 Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, hoe kon ik dat eigenlijk overgeven vergeten? Maar dat had ook weer met, uh, met de tijd uh, te maken. En het derde nummer. En dan denk ik toch nu, er moet iets komen. Een akoestische versie van, ja. uh, van iets wat wij draaien. Ja, dit, uh, dit is uh, de akoestische versie van Lay Down. Um, echt zoals ik hem uh, ja, geschreven heb. Echt uh, vanuit de gitaar. En um, die ga ik nu voor jullie spelen. Lijkt me heel leuk om naar te luisteren. Oké. Okay. And I knew when I was little That I would leave this place Oh. De zwarte kippenvelversie van Lay It Down. Um, ik, ik moet er eventjes uh, op op de tijd... maar we komen zo direct om 9 uur daar natuurlijk nog eventjes uh, bij je op terug. Natuurlijk hebben we ook nog uh, eentje nog, uh, klaarstaan uh, tot 9 uur. En dat is Wordcloud. Hier is Hartog IJsman. love